11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Parijs wordt volgende week donderdag een internationale top gehouden over Libië. Dan moet worden uitgestippeld hoe het verder moet na het regime Gaddafi. De initiatiefnemers van de top zijn Frankrijk en Groot-Brittannië. Alle landen die meedoen aan de militaire missie in Libië zijn uitgenodigd. En bovendien China, Rusland, India en Brazilië.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 De hoogte van de bezuinigingen verschilt per gemeente, maar in totaal moet er 50 miljoen euro worden ingeleverd. De bibliotheken bieden de bezuinigingen op verschillende manieren het hoofd. Een aantal gaat zich alleen richten op het lezen, weer andere zetten in op digitale media. Ook komen er onbemande bibliotheken waar lezers gereserveerde boeken uit een automaat kunnen halen.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 Een Russisch onbemand ruimteschip is vanmiddag kort na de lancering verongelukt. Het ruimteschip zou het internationaal ruimtestation ISS bevoorraden. Het had onder meer zuurstof, voedsel en brandstof aan boord. In het ISS verblijven nog altijd zes astronauten. Dat de nieuwe voorraden niet zijn aangekomen leidt niet direct tot problemen. Volgens de NASA heeft de Space Shuttle Atlantis vorige maand nog vijf ton aan voorraden naar het ISS gebracht. De Russische capsule is verbrand in de dampkring en resten ervan zijn neergekomen op 1500 kilometer van de lanceerbasis Baikonur in Kazachstan. Waardoor het niet lukt om de capsule in een baan om de aarde te krijgen is niet duidelijk. In het zuiden van Italië heeft een agent vanmorgen een man doodgeschoten die een speelgoedpistool op de politieauto had gericht.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 De Turkse voetbalclub Fenerbahçe doet niet mee aan de Champions League. Dat heeft de Turkse voetbalbond besloten. Fenerbahçe is verwikkeld in een omkoopschandaal. Het besluit komt daags voor de trekking van de groepsfase van de Champions League. De UEFA heeft de vrijgevallen plaats toegewezen aan trapsonspoor Vorig seizoen de nummer twee in de Turkse voetbalcompetitie. En FC Twente is er niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. Na de 2-2 van vorige week verloor de club van Co. Adriaanse uit bij Benfica kansloos met 3-1. Alle doelpunten vielen na rust. Twente speelt nu verder in de Europa League. De loting voor de groepsfase van de Champions League is dus morgen. Landskampioen Ajax is de enige Nederlandse club die meeloot. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, morgenochtend als de mist is opgelost... eerst zon, smiddags vooral in het oosten weer kans op regen en onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen daarna blijft er kans op buien. In het weekende wordt het aanmerkelijk koeler. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht vrienden.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 To be satisfied. No, that's pretty difficult. Hey, hey, hey, you're on a holiday. You don't hear the song on repeat. Hey, hey, hey, you don't have to stay. Whatever you want, whatever you need. Jannes Ram en groep Room Eleven. En hey, hey, hey, welkom bij de woensdagavondaflevering van Met het oog op morgen. Zonder Clary Polak die hoestend en proestend in bed ligt. Maar met, Tripoli is voor het grootste deel in handen van de opstandelingen, maar nog niet helemaal. Vanuit het Radisson Hotel aan de boulevard doet Thomas Erdbrink straks verslag. Steeds meer rijken en superrijken vinden dat de overheid hen best strenger mag aanpakken. In Amerika stelde investeerder Warren Buffett... een speciale belasting voor miljonairs voor. En in Frankrijk verhief L'Oréal-erfgename Lilian Betancourt haar stem. Onze vraag, hoe gul zijn de Nederlandse ondernemers? Waar is Moammar Gaddafi? In de hoofdstad Tripoli, in zijn geboorteplaats Seerte of in een bevriend land als Venezuela, Nicaragua, Cuba of Burkina Faso? En waarom voeden de regeringen van die landen zich verwant met de Libische broeder, leider en gids van de revolutie? Couturier Mart Visser wordt kerkmeester van de nieuwe kerk in Amsterdam. Maar ja, wat doet zo'n kerkmeester nou precies? We vragen het hem zo. En Gaddafi beweert dat hij in Tripoli gewoon over straat heeft gelopen, in vermomming. Wat zal hij gedragen hebben om zijn identiteit te camoufleren? Antwoord op die vraag om 5 voor 12. maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 24 augustus. Het is de dag van de grote onduidelijkheid. Is Gaddafi nou wel of niet in Libië? Ja, zegt hij zelf in een geluidsopname. Gaddafi zou zich hebben vermomd en met allerlei mensen op straat hebben gepraat. Andere verslaggevers weten zeker dat Gaddafi al lang het land uit is. Tja, alles is mogelijk, zegt NOS-verslaggever Lex Runderkamp. Het zijn geruchten. Ik heb er nog vandaag niet één geverifieerd feit over gehoord. Dus ja, ik kan hier nu ook lang gaan speculeren, maar ik sta hier met volle lichten op een heel donker dak. En er zijn meldingen van sluipschutters in de stad, dus ik denk dat ik beter snel weg kan wezen. Ja, inderdaad, want de collega Hans-Jaap overleefde live in de uitzending op het Nippertje in Beschieting. Nou ja, ik hoor u achter mij zwaar. Uh, uh, uh, zware... We worden beschoten nu hier. Met zware granaten. Als je... doe voorzichtig. Jongens, <lacht> Doe voorzichtig, jongen. En tientallen andere collega's journalisten werden dagenlang vastgehouden in een hotel. Door gewapende aanhangers van Gaddafi. We hebben altijd gezegd nee, no, we keeping hier. Je bent niet vertrekken. to keer dat iemand probeert tried te vertrekken, is er een gunshot. Vandaag kwamen de journalisten eindelijk vrij. Verslaggevers die altijd in een paar zinnen heel knap het leed van anderen kunnen beschrijven, kwamen nu niet uit hun woorden. Hoe uh, uh, Red Cross. Is the red Cross? cross. Um, Everybody safe, oké? Okay? Everyone's fine. Yeah. Six days of just... you, Op de dag van de grote onduidelijkheid blijven er nog veel vragen over, zoals: zijn die journalisten nou vrijgelaten of zijn ze bevrijd? Totaal onduidelijk. En is Gaddafi nou echt verslagen? Veel Libiërs denken van wel: bij de ambassade van het land op de Filipijnen gooien ze vast zijn portretten aan stukken. people, they have to understand something. Libyan people, they are free now. Without Gaddafi. De Libiërs zijn dus bevrijd, of, of, of juist niet. De NAVO benadrukt dat er nog steeds gevochten wordt. En dat er nog steeds aanhangers van Gaddafi in Tripoli zitten. En een kat in het nauw. De vestiges of the Gaddafi regime are desperate, therefore still dangerous. Grote onduidelijkheid ook over iets heel anders. De brand in Moerdijk. De inspectie zegt dat de brand bij chemiepak vooral de schuld was van de plaatselijke bestuurders, want die waren niet goed voorbereid. Daarnaast bevat het gemeentelijk rampenplan geen inventarisatie van de in de gemeente aanwezige risico's. Waaronder die op het industrieterrein Moerdijk. Bovendien deed de brandweer van alles verkeerd. De brandweer gebruikte bijvoorbeeld bluswater in plaats van schuim. Onzin allemaal, zeggen ze in de regio. De keuzes die de brandweer moest maken, eigenlijk in een split second moest maken... dat zijn toch de juiste keuzes geweest. De brandweer heeft misschien zelfs wel voorkomen dat er doden vielen. Dat blijkt uit een reconstructievideo die de plaatselijke bestuurders hebben laten maken. De grote en de complexiteit van de brand noopte de brandweer tot het maken van enkele moeilijke keuzes. Keuzes die niet altijd direct werden begrepen. De aanwezige verslaggevers waren het juist wel met elkaar eens. In extreme mate. Het lijkt wel alsof de inspectie en de bestuurders het over verschillende branden hebben. Het was net of dat ze het over een andere brand hadden. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En hier zit Trudy van Dregens, las nu al de krant van morgen. Nederland moet het voortouw nemen in de discussie over het hervormen van de eurozone. Dat zegt oud-premier en oud-minister van Financiën Wim Kok in een gesprek met het FD. Als een van de architecten van de euro noemt Kok het onvermijdelijk dat meer coördinatie van het financieel-economisch beleid van de eurolanden naar Brussel verschuift. Verder wil Kok een discussie zonder taboes over de voors en tegens van een groter noodfonds. Ook een eventuele uitgifte van euro-obligaties moet aan de orde komen. Net als andere degelijk gefinancierde landen... wordt Nederland volgens Kok in Berlijn en in Parijs gehoord. Nederland heeft de Benelux opgericht en is een van de grondleggers van de EU. En daarom moeten we niet achter Frankrijk en Duitsland aanhubbelen... aan hobbelen, zegt Kok, maar zelf het voortouw nemen... met eigen ideeën en voorstellen. Al dus het interview met de oud-premier in het FD. De Rooms-Katholieke Kerk maakt het zichzelf volgens de Volkskrant niet makkelijk. De krant heeft het over het Brabantse Liemte... waar het euthanasiedebat weer eens is opgelaten... Pastoor van der Sluis gooide zijn kerk op slot om de uitvaart te voorkomen van een parochiaan die was gestorven naar euthanasie. Zijn parochie en zelfs zijn eigen kerkbestuur keren zich nu tegen hem. De pastoor beroept zich op de leer die stelt dat we geen dodende mensen moeten worden. Volgens de krant gaan gelukkig veel andere priesters daar pragmatisch mee om. Ze zoeken bijvoorbeeld een collega zonder gewetensbezwaren. Eeuwenlang werd vroeg gestorven ongedoopte kinderen... de toegang tot de hemel ontzegd, schrijft de krant. En daar heeft de kerk sinds kort officieel spijt van. Alleen daarom al zou de kerk moeten voorkomen... dat spijt moet worden betoond aan gelovigen... die door al terechtlijnige priesters een kerkelijke uitvaart is geweigerd. De kant Spits is naar Ede gereisd. Sinds dit voorjaar veroorzaken jongeren in de wijk Rietkampen hardnekkige overlast. De kant is verbaasd, want waar zijn al die scooterrijders, dealers en sissende buitenlanders? De Rietkampen doet niet denken aan een overlastwijk. Het is een groen met drukbevolkte speeltoestellen en nette huizen. Maar volgens buurtbewoners worden mensen geregeld lastiggevallen. Vrouwen en kinderen worden bijvoorbeeld van hun fiets getrokken. Ook de burgemeester, die vorige week met twee wijkagenten kwam kijken, werd volgens een woordvoerder zeer onbeleef behandeld. Met de jongeren was geen zinnig gesprek te voeren. Ede heeft daarom besloten tot strenge maatregelen. Vanaf vannacht geldt een samenschoningsverbod voor meer dan vier personen. En er komen camera's in de rietkampen. Twee jaar geleden was er grote trammeland in een andere wijk in Ede... en de gemeente wil dat niet nog eens meemaken. In metro kijkt de federatie opvang rijkhalsend uit... naar voorstellen van minister Opstelten. Die onderzoekt de mogelijkheden voor een preventief huisverbod. Zo'n verbod kan voorkomen dat een ruzie ontaart in geweld. Nu is het zo dat er eerst sprake moet zijn van geweld... voordat de dader uit huis wordt geplaatst. Zo'n huisverbod geldt voor tien dagen tot maximaal vier weken. En in die afkoelperiode krijgen dader en slachtoffer hulp. Het zou volgens de federatie ook helpen als slachtoffers... meestal zijn dat vrouwen, sneller hulp zouden zoeken. Nu denken ze vaak na de eerste klap dat het zo'n vaart niet zal lopen. De vrouwen moeten volgens de federatie hun zelfbewustzijn opkrikken. En daar begint de komende maand een campagne. Op posters is een zonnebril te zien met daarbij de tekst... 11% van de vrouwen draagt hem ook als de zon niet schijnt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yes, zanger, Wouter Hamel laatst in het oog om te vertellen... over de gigantische successen die hij viert in Japan en Korea. Dit dus was Mighty Mice. Eerder op de avond sprak ik met Thomas Erdbrink... verslaggever voor de Washington Post, NEC Handelsblad... en de publieke omroep in Libië. En Mijn eerste vraag aan hem was, waar zit je precies... Nou, ik zit op dit moment op de 14e verdieping van het Radisson Hotel in Tripoli. Aan de rechterkant van me liggen de blauwe wateren van de Middellandse Zee. En hier uh, links van me uh, ja, zie ik de rookwolken van, uh, waar het, uh, waarvan de journalisten zijn bevrijd in het riksel Hotel. En daarnaast ligt natuurlijk ook Tripoli hier uh, vanaf de 14e verdieping, Een soort van toch vredig uh, aan mijn voeten. Ben je de hele dag in het hotel geweest of kun je zonder gevaar de straat op? Ik ben uh, helaas niet de hele dag in het hotel geweest. Het is een zeer comfortabel hotel, kan ik je vertellen. Uh, ik heb weken hier trouwens overal bij allerlei boeren... in het westelijke uh, Nafuza-geberg op de grond geslapen... Dus ik zie uit naar de komende nacht. Uh, maar nee, ik ben een straat op geweest. Uh, dat, kan ook, uh, dat kan ook nog steeds. Er zijn nog steeds uh, gevechten op bepaalde plekken in de stad. Het Ritjus Hotel waar die journalisten die plaats zijn vrijgelaten toch vast zaten. Daarin, uh, daar is een gevecht, gevecht geweest. En er zijn ook, uh, ook, ook bij de, de Nationale Luchthaven wordt, wordt ook nog gevolgd. Uh, maar al met al is, uh, is Poly een stad geworden die nu langzaam in de handen van de rebellen begint te komen. Al houden die rebellen zelf maar niet op met Pieter. want het vreugdevuur gaat maar door. Ja, want hoe moet je het je voorstellen? Uh, je ziet hier op de tv vooral een toch steeds nog wel vechtende stad met sluipschutters, maar af en toe ook een feestende stad. Wat, wat domineert qua sfeer? Nou, qua sfeer domineert toch een soort van nervositeit. Maar als ik nou zo om me heen kijk, uh, zie ik hier beneden, zie ik uh, allerlei jongens buiten zitten... die uh, waarschijnlijk met elkaar de iftar hebben, hebben genoten, hè, het, het breken van het vaste. Het is een vaste maand Ramadan. En als ik dan um, na, naar, naar rechts kijk, uh, ja, dan zie je... Lichtjes achter de je, je, je, je, je ziet mensen in hun keuken, uh, hun gezinnen zie je samen zitten. Het is ook een stad waar bijna 2 miljoen mensen leven die de afgelopen uh, dagen bizarre omstandigheden hebben meegemaakt. Wordt er geplunderd of is het heel ordelijk? Uh... Nee, er wordt niet geplunderd op dit moment. Uh, de wapendepots van Gaddafi zijn natuurlijk uh, uh, ja, vrijwel helemaal leeggehaald. Maar uh, ministeries, uh, belangrijke uh, instanties, musea, die worden ook niet geplunderd. De, de, de, de Nationale Overgangsraad had een plan gemaakt om te voorkomen dat dat zou gebeuren. Maar dat eigenlijk niet eens nodig is geweest. De Libiër, um, ja, is toch wel heel erg van, nee, dit is ons land, wij hebben deze revolutie gemaakt... En we moeten nu niet alles stuk gaan maken. Maar de van Gaddafi, dat is echt een free for all. Hoeveel mensen zijn uiteindelijk toch nog bang dat Gaddafi dit wint... of dat hij opeens weer terugkomt? Of Zijn mensen daar bang voor? Ja, 42 jaar uh, uh, ja, het leiderschap, het ijzeren vuist, dat krijg je niet even in een paar dagen natuurlijk aan het volk. En uh, dat merk je ook aan hoe mensen reageren op ja, het feit dat Gaddafi er niet meer is. Ze komen met allerlei klottheorieën. Hij zou uh, op de grond zitten in dat nu tunnel tunnelsysteem wat nog steeds niemand heeft gezien. Vandaag vertelde iemand me dat Gaddafi alle drinkwater in Tripoli. ...zou hebben vergiftigd om zo nog iedereen dood te maken. En andere mensen zeggen, er zijn allemaal explosieven geplaatst onder dat... ...zodat hij een soort laatste moment in de stad kan opblazen. Eh, mensen zijn zo eh, ja, geïndoctrineerd, moet ik bijna zeggen... ...door 42 jaar kolonel Gaddaf... ...dat ze nog steeds het idee hebben dat hij uit het, uit het niets... ...als een soort boze geest... Eh, ...alsnog eh, die hoofd en de rest van het land terug kan pakken. Maar ja, ik als buitenstaander zie dat niet zo snel gebeuren. Ik dank je Thomas. En uh, kom een beetje tot rust. En eten bij... waar, waar, waar heb je al die weken in het nefousa gebergte op geleefd? Nou, ik heb vooral wat blikjes tonijn gegeten iedere avond. En die ben ik behoorlijk bij. Ik kan me voorstellen. Dank je Thomas. Succes in Tripoli. En dan hebben we nog veel meer informatie voor u over de toestand in Libië. De afgelopen dagen zijn diverse landen genoemd waar kolonel Gaddafi mogelijk asiel zou kunnen aanvragen. Zuid-Afrika bijvoorbeeld, Zimbabwe en ook Venezuela. De enige concrete aanbiedingen tot nu toe... komen uit het Afrikaanse land Burkina Faso... en van het Sandinistische bewind in Nicaragua. Wat voor warme gevoelens hebben ze in Latijns-Amerika... eigenlijk voor de Libische gids van de revolutie, Gaddafi? Edwin Koopman, Latijn-Amerika-correspondent... en schrijver van het boek De Oliekoning... dat gaat over Venezuela en zijn leider Hugo Chavez... Dag, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Um, ja, die gevoelens van sympathie, die ja. in elk geval in Venezuela en dus ook in Nicaragua blijken te leven voor Gaddafi, waar zijn die op gebaseerd? Ja, nou, de, vooral op ideologie. Uh, er is niet zoveel handel of zo onderling of, of, of andere uh, economische belangen. Het is vooral ideologische verwantschap van ja, revolutionairen die elkaar herkennen. Uh, in veel gevallen ook militairen, Chavez, Gaddafi zijn beide militairen. Strijders voor het volk, vaak ook socialistische ideeën. Zeer nationalistisch en vooral anti-Amerikaans. Dat is eigenlijk de grote noemer waarin ze elkaar herkennen. Dat anti-Amerikanisme. Als je ook ziet die, die kritiek die je dan hoort op de hele gang van zaken van de NAVO. Dat komt van Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela, Bolivia en Ecuador. Dat zijn die vijf nou ja, anti-Amerikaanse landen in, in, in Latijns-Amerika. Die die Verenigde Staten zien als ja, de grote boosdoener. Zij gaan Libië bezetten om straks die olie eruit te, te kunnen halen. Dus het heeft iets van zeg maar, de, de vijand van mijn vijand is mijn vriend... en die vijand zijn de Verenigde Staten. Absoluut, maar er is, er is toch ook meer dan dat. Uh, het, het is ook een, een stijl van nou ja, dat socialisme. Uh, dat, uh, dat idee dat uh, ja, Gaddafi is een voorbeeld voor een aantal van die mensen. Met name voor, uh, voor Hugo Chavez, Maar in mindere mate ook voor Daniel Ortega... die nou dus dat ja, uh, asiel heeft aangeboden in, uh, in Nicaragua. Een stijl van leiderschap die zich afzet tegen... Ja, tegen de traditionele vorm van democratie, een meer een directe vorm van democratie. De leider en het volk, een soort visionair die het volk ja, door de wereld en door de geschiedenis zal leiden. Ja, een soort uh, caudillo, zoals je die in Latijns-Amerika noemt. Zo'n autoritaire leider, vaak met een militaire achtergrond, ja, die uh, het volk mee zal nemen in, in, uh, in de vaart van de wereld. Dan hebben we er dus al drie. De socialistische ideologie, het anti-amerikanisme en ook een gezamenlijk soort regeerstijl dus. Ja, inderdaad. En, maar dit, dit, Die solidariteit met, uh, met Gaddafi, die is niet van nu per se nu die aan het vallen is, dat, dat is eigenlijk al jaren zo. Ze, hebben, ze steken elkaar ook al regelmatig allerlei leuke cadeautjes uh, toe. Uh, uh, al die, die mannen die nu Gaddafi steun in Latijns-Amerika, hebben ook al die. die Keden al Gaddafi Internationale Mensenrechtenprijs. Nee, dat die, is voor het nou eerst ja. dat ik daarvan nou hoor, Ja, die wordt vind. elk jaar uitge, uitgereikt. En als je dan kijk naar wie die allemaal ontvangen hebben. Dan de afgelopen tien jaar is voor de helft Latijns-Amerikanen. Fidel Castro, uh, Evo Morales van Bolivia, Hugo Chavez in 2004... Evo Morales in 2006 nog een keer en Daniel Ortega twee jaar geleden. Nou ja, uh, dat is uh, een prijs van 250.000... Een eh, relatief klein bedrag voor een eh, olieland zoals, eh, als Venezuela, bijvoorbeeld. Maar eh, daarnaast heeft Hugo Chavez, bijvoorbeeld, ook nog een voetbalstadion eh, gekregen. Althans, zijn naam eh, prijkte daarop in Benghazi. Voor de opstand, uiteraard. En. Aan de andere kant is Gaddafi dan weer in Venezuela op bezoek gekomen... en heeft daar het zwaard van Simon Bolivar... de grote bevrijder van Latijns-Amerika cadeau gekregen. Nou ja, dat soort ja, bijna operette-achtige elementen... hebben afgelopen jaren al heel duidelijk laten zien... waar de solidariteit ligt van deze landen. Kennen ze elkaar ook persoonlijk? Uh, hebben ze elkaar veel ontmoet, ja, hier? nou, met name, uh, en dat, dat gaat dan eigenlijk wat verder terug... Uh, uh, Fidel Castro natuurlijk, hè, die, uh, een generatiegenoot van, uh, van Gaddafi. Maar ook uh, een soort... Van strijdgenoten, die, die revolutie in in, in Libië is. Een korte tijd, na, minder dan tien jaar na de uh, Cubaanse revolutie heeft die plaatsgevonden. Ja. Nou ja, uh, Gaddafi en, en Castro hebben in de jaren zeventig heel veel contact met elkaar gehad. Ik heb heel veel foto's opgedoken waar ze elkaar nou ja, uh, groeten, sigaren roken... en uh, ongetwijfeld spreken over de wereldrevolutie. Uh, die twee hebben... Dat, dat, het laatste jaar is dat wat minder tussen Castro en Gaddafi... en is die rol een beetje overgenomen door uh, Hugo Chávez... Uh, niet in de laatste plaats, ook omdat het om twee olielanden gaat. Ze zien elkaar natuurlijk regelmatig op die OPEC-vergaderingen. Chavez heeft een aantal jaren geleden de OPEC ook van de ondergang gered in 2000. He, daar zijn die Arabieren en met name dus ook Gaddafi, hem nog altijd heel Dank erg dankbaar voor. voor. En uh, nou ja, Chavez heeft eigenlijk een beetje die leiderrol van het revolutionaire Latijns-Amerika. En daardoor dus ook de goede bannen met Gaddafi uh, overgenomen van Castro. Vandaag heeft uh, niet Venezuela, maar Nicaragua ja. aangeboden om Gaddafi asiel te verlenen. Zie, zie je dat voor je? Er ja, ja. zijn natuurlijk een paar vragen. Hoe moet hij er komen? Ja, hoe moet hij ze hebben? Nou ja, je ziet het al voor je, dat hij met zijn Benuïne-tent daar in Managua neerstrijkt. Het is. Nee, natuurlijk gaat het niet gebeuren. Al, al was het alleen al omdat Nicaragua onder de rook van Amerika ligt. Het is, dat is natuurlijk veel te dicht bij Washington. Dat gaat, dat gaat Gaddafi niet doen. Um, nog afgezien van de, de hele contradictie. Die, die Daniel Ortega, die dit nu aanbiedt, is zelf een man die die twintig jaar geleden, of dertig jaar geleden... een volksrevolutie, een, een dictator heeft verjaagd. Nu gebeurt hetzelfde in Libië. En is die man notabene solidair met de dictator? Het is uh, een, een, een contradictie waar hij zelf misschien niet eens aan, aan denkt. Uh, blind gemaakt door zijn socialistische solidariteit met die, uh, ja, met die Gaddafi. Maar natuurlijk gaat het niet gebeuren. En natuurlijk gaat hij ook niet naar... naar uh, naar Venezuela. En waarom hebben die het eigenlijk niet aangeboden? Want daar rekende iedereen ja. op. Nou, uh, Chaves heeft in, in het verleden al aangeboden om te onderhandelen en, uh, en impliciet zit daar ook al de mogelijkheid bij dat hij in... Uh, in, in, in uh in Venezuela terecht kan. Uh, ze zijn heel vaak bij elkaar op bezoek geweest. Hij heeft niet nu expliciet gezegd... hij kan hier komen, maar iedereen weet dat hij dat kan. Uh, ik zie het niet gebeuren. Gaddafi in een Spaans sprekend land... Uh, relatief dicht bij de Verenigde Staten, zoals ik al zei. Uh, ja, het, het, het, hij heeft daar niks te zoeken. Je, je schetst het al, de historische context. Ze, ze kennen elkaar allemaal via hun gezamenlijke bewondering... voor het Cuba van Fidel Castro... Maar... Uh, het viel mij op dat Cuba zich een beetje op de vlakte heeft gehouden... de afgelopen ja. dagen. Ja. Wat nou, voor reden heeft dat? Het, het, het is ook uh, opmerkelijk vind ik uh, dat uh, met name Fidel Castro... die nog altijd columns schrijft... Uh, je, je ziet hem bijna niet meer, hij is, hij is oud en, en ziek... maar uh, nog veel zijn me mening ventileert in de media... dat hij uh, het met name heeft over het imperialisme van de Amerikanen... en de NAVO en eigenlijk niet heel expliciet Gaddafi noemt als zijn vriend of als zijn uh, wapenbroeder. Dat ze eigenlijk, uh, ja, Castro heeft. Het lijkt toch wat meer afstand te hebben genomen van Gaddafi dan iemand als, uh, als Hugo Chávez. Uh, ik nou ja, ik, het is moeilijk om te zeggen, maar ik, ik vermoed dat, dat Castro toch wat meer, laat ik zeggen, wat dat betreft toch ja, wat principiëlere dan uh, de heer Chavez. Dan heer de heer Chavez. Ja, je ziet ook dat, dat Castro in het verleden... ook met allerlei guerrilla bewegingen die bijvoorbeeld de vark in Colombia ook niet meer zo dik is, uh -huh. dat je toch wel uh, ziet dat het daar. Uh, ja dat hij daar uh, behoorlijk wat mensen heeft vermoord, die, uh, mm -hmm. die Gaddafi. En ja, Castro is natuurlijk een dictator, maar niet van het moderne type. Maar ook een type. pragmaticus. Ja. Tot slot, Edwin, zou, zouden de Verenigde Staten niet graag willen... dat uh, een van die landen daar uh, Gaddafi asiel aanbiedt? Want dan komen ze wel op een niet zo bloeddorstige <laughs> manier ervan af. Ja. ja, of de Verenigde Staten dat willen, dat, uh, dat, ja, dat weet ik niet. Ik... Uh, ik, ik kan me voorstellen van wel, uh, al was het alleen maar... omdat ze ook binnen de invloedssfeer van de Amerikanen komen. En nou ja, niemand, geen enkel bewind heeft daar het eeuwige leven. Uh, zeker niet bijvoorbeeld het van de Venezuela, want dat kan nog een reden zijn... dat Gaddafi daar niet zo makkelijk heen zou gaan. De situatie in Venezuela is helemaal niet zo stabiel. Chavez uh, zelf is ziek, de economie gaat slecht. Uh, Vorig jaar zijn er verkiezingen, maar de vraag of hij daaraan kan deelnemen. Dus uh, dat is voor Gaddafi aan de ene kant dus niet zo'n heel veilig oord... en tegelijkertijd... Misschien inderdaad voor de Amerikanen wel een goede optie... omdat dan in de toekomst misschien zo iemand dan toch nog eens... Uh, zou kunnen worden uitgeleverd of opgepakt en vervoerd... naar het internationaal strafhof in Den Haag. Wat natuurlijk niet door, wat niet door de Amerikanen wordt gesteund... maar voor de Amerikanen toch een goede oplossing zou zijn. Nou, Bedankt voor deze interessante beschouwing over deze broeders in de strijd. Graag gedaan. Edwin Koopman. To ni ani maneno, tota mami na pashulale. Tota mamma mi l'appaschulale to mi ha maneno Tota mamma mi l'appaschulale mm, to tua mamma musiquin acuya musika ello pues sicui na fika hey, la la we Tota mamma mi tua mamma we ni maneno Ta mami na pa shulale. Papa, tu mi mambo mingim Tota Mama Ma pendon jo mwiso Mungwali mungwalitu ombadi yeah, yeah. Boussiku in Africa yeah, yeah. To ta mami na pa shulale a, ni maneno papashulale totamama kesho na vita tam lalai totamama ni maneno yo yo yo totamama papashulale to to en jij treedt dit weekend, komend weekend, op op het grote Joy of Jazz Festival in Johannesburg. Ontroerende muziek, het Congo komt hier. Loukoua Kansa Nummer ze heette Moutoto. De Franse regering, premier Fillon, maakte vandaag bekend... dat er 11 miljard extra bezuinigd moet worden... en dat alle stevige verdieners in Frankrijk kunnen rekenen op een extra belastingaanslag. Nou, eerder vandaag namen Frankrijk's allerrijksten al een voorschot op die beslissing van de regering... met een oproep in het weekblad Le Nouvel Observateur... waarin ze de overheid notabene vragen om meer belasting te mogen betalen. Correspondent Ron Linker, tegenwoordig in Parijs. Dag, Ron. Goedenavond, Max. Wat een nobel aanbod van die <laughs> rijke Fransozen. Ja, ik kan natuurlijk niet in de miljonairs hoofden kijken. Maar de timing van die open brief die is wel heel opvallend. Hoor. Want uh, vandaag is hier het zomerreces voorbij. Hè. De Franse regering die begint weer te werken. En Sarkozy had al weken van tevoren aangekondigd dat hij vandaag met bezuinigingsplannen zou komen. Dus dat stond al met blokletters in de agenda. Nou, al eerder in februari gingen de eerste stemmen op begonnen discussie over het Verpeyer la Riches. Dus eerlijk gezegd denk ik dat de meeste rijken hier de bui wel voelden aankomen. En dus een paar uur voordat die nieuwe bezuinigingen bekend zouden worden... komen ze met deze open brief. Het motief dat ze in de brief noemen is wel uh, nobel. Of is zeker nobel zou je kunnen zeggen. Ze schrijven namelijk dat ze geprofiteerd hebben van het Franse model... Van de kansen die Frankrijk hen geboden heeft. En uh, ze vinden dat het nu tijd is om iets terug te doen. Het gaat onder meer om uh, Lilian Battenkoer, de uh, ja, ja, erfgenaam. Grote aandeelhouder van Lorian. Allemaal topmannen van Total en ook van Air France, KLM, noem maar op. Uh, he, heeft de regering nu gedaan waar zij om vroeger. Geef ons meer belasting? <laughs> ja, ze krijgen hogere belastingen. Iedereen die in Frankrijk 500.000 euro of meer verdient... die krijgt, zoals dat dan heet, een exceptionele belasting van 3%. Nou helpt dat dan ook echt? Frankrijk's economische problemen zijn aanzienlijk. Hoge werkloosheid, eh, nauwelijks groei, eh, hoge schulden, tekorten. Dus er moet flink bezuinigd worden. 11 miljard, zei je al, dus op dit moment. En als je je bedenkt dat die rijke luistaks... 200 miljoen euro per jaar oplevert, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Het zijn dus meer symbolische en politieke belastingaanslagen... dan dat het echt iets uithaalt. Je hebt vast al de kranten en andere sites bestudeerd ja. in Parijs. Maar, hoe zijn de reacties uh, in de publieke opinie... op dat aanbod van die miljonairs, van, van, van makkelijk aanbod? Van, uh, want jullie wisten toch dat de regering ermee kwam? Of, of toch wel mooi gebaar? Nee, als je kijkt naar, laten we het maar gewoon noemen, de gewone mensen. Die vinden dat het uh, allemaal niet ver genoeg gaat. Hè? Slechts 3% exceptionele belasting. Wat is daar exceptioneel aan, uh, stond ergens te lezen. Dan zegt er nog iemand, hadden we maar meer rijken. Dan hielp dit tenminste nog een beetje. En ook de miljonairs zelf, die hebben een, een voorschot genomen op zeg maar, de effecten van deze belastingen. Die zeggen... Alles goed en wel, maar je moet niet gaan overdrijvingen met die rijke luistaks. Want anders loopt Frankrijk het risico dat miljonairs massaal wegtrekken naar aantrekkelijker orde. En die vrezen dus voor brain drain of kapitaalvlucht. Ron Linker in Parijs was dat. En eerder werden ook in de Verenigde Staten, en trouwens ook hier in Nederland... bij Knevel en Van den Brink, al soortgelijke oproepen gedaan. In Amerika door belegger Warren Buffett en in Nederland door makelaar Harry Mens. We gaan eerst even luisteren naar Buffett. There is sacrifice going on all over uh, this country, and we're talking about people making sacrifices about the promises that have been made to them in the future on, on some entitlements. So I decided to uh, look around and see if any of my friends were being affected by shared <laughs> sacrifice. And they, like me, are enjoying these extremely low tax rates, and in, in the very high percentage of the cases, the very rich are paying less in the way of taxes than the people to clean their offices. Ja, we zijn eigenlijk vertroeteld door de overheid als miljonairs, zegt hij. En daar mag best verandering in komen. En bij Kneevenaar van de Brink zei Harry Mens dit. Als iemand een ton verdient of meer, dan hoeft hij voor mij geen kind erbij Als je meer dan 2 miljoen hebt, je voor mij nou weten. Maar zou u bereid zijn dan die AOW vrijwillig af te staan in januari? Jawel, zou ik wel willen, ja. Ik ga erover doorpraten met twee Nederlandse miljonairs en ondernemers. Henny van der Mos uit Overijssel, eigenaar onder meer van het pretpark Boenderland. Kalker, en met Henk Kelman, ondernemer, investeerder, vegetariër en filantroop. Ik begin even bij Henny van der Most. Goedenavond, meneer van der Most. Goedenavond. Hebben mensen als Buffett en Mens een punt als ze zeggen van... miljonairs kunnen best meer bijbetalen? Ja, nou, ik ben heel ongeveer wat Harry mensen. Ik, ik, ik kan mijn boek wel gelezen hebben, want uh, ja, dat heb ik ook al geschreven. Hoe oh, heeft dat, het van uh, u? Nou, dat wil ik niet eens van mij, maar ik heb ook in, in het boek gezet... ik bedoel, met het met zo'n inkomen dat hij geen uh, kundebeslag meer... en AOW precies hetzelfde. Welk boek, welk boek heeft u dat geschreven? In Super Nederland. U bent het daar dus mee eens. En Henk Kelman, goed idee. Pak, uh, pak de Rijken hun AOW en hun kinderbijslag af. Als... Veel moet maken tussen Europa en Amerika. Wat Warren Duffet uh, voorstelt vind ik een uitstekend idee, want de Amerikaanse situatie is inderdaad belachelijk. Amerika heeft de laatste belasting in sinds de jaren 50, geloof ik, met een enorm tekort op de, op de begroting. Bill Clinton heeft in de jaren 90 met een aantal belastingverhogingen het, het toen ook al heel grote begrotingstekort heel effectief weggewerkt. En dat is ook wat er nu moet gebeuren in, in Amerika. Dus in Warren, Warren Buffett heeft absoluut gelijk daarin. Maar Harry Mens, ja. heeft hij ook gelijk? Ja, ik, vind dat, ik denk dat dat een, een, een marginaal ding is. Uh, je moet kijken naar belastingmaatregelen en, en btw... Voor bijvoorbeeld, hè, die moet ook iedereen betalen. ongeacht je vermogen of je inkomen. Ik weet niet uh, of het handig is om dat soort ingrepen te doen in een belastingstelsel. Je moet kijken of dat nou echt een rendement op gaat leveren. Ja, even, even terug naar Henny van der Most over Overijssel. Uh, Henk Kelman zegt dus eigenlijk. een nou, maatregel als ook u in uw boek voorstelt. maar Hargie mensen nu ook heeft gedaan. het zet niet veel zoden aan de dijk. Nou, als u weet dat uh, als je ziet hoeveel rijke mensen in Nederland ingeschreven staan... en die in het buitenland wonen en die allemaal AOW krijgen... dan praat je wel over 3 miljard. En de AOW gaat de grens over. En ik zeg gewoon, dat geld is in Nederland verdiend... en wij moeten daar nu voor werken. En waar wonen die Wat nu allemaal in? Die wonen nu in Zuid-Spanje of in Braschaat. Of... Ja, dat is wel 3,5 miljard. Nou, als, als dat het getal is, ik heb, ik, heb de, ja, nee, ik heb dat niet bestudeerd. Maar als dat het getal is, dan, dan is het inderdaad in substantieel en dan zou het ook geen slecht idee zijn. Ja. Laten we het even nou. over dat idee van uh, Buffett hebben: een uh, belasting voor mensen zeg maar, die boven, een, boven het miljoen verdienen. En ja, die dan ook wel flink aanpakken. Dus misschien ook wel flinker dan de Fransen nu doen. Hoe ver kom ik nog niet? Dat zegt nou, u, meneer Van der Bos. Ik, ik vind ik dat nog geen miljoen per jaar. Ja, maar bedrijven wel, maar niet me ik persoonlijk. Nee, maar in Amerika heb je die, hoor. Oh, ja, die kunnen ook misschien wel wat missen. Nou ja, je zou in Nederland bijvoorbeeld kunnen zeggen... Uh, mensen die 100.000 euro per jaar verdienen. Dus bij elkaar toch van een miljoen op de bank hebben staan. Ik sta er niet uh, negatief tegenover. Henkelman, daar zou u ook voor voelen... Waar precies voor? Nou, je zou kunnen denken, zeg het in Nederlandse proporties. Uh, echt paar, uh, die, uh, partners die 100.000 euro per jaar verdienen of meer... dus daarvan mag je aannemen, hebben dan een miljoen op de bank staan. Uh, ga, ga die gewoon flink pakken in de inkomstenbelasting? Nou, nee, dat vind ik onzin. Nogmaals, je moet de Europese situatie niet vergelijken met die van Amerika. In Europa betalen we gewoon veel meer belasting dan in de Verenigde Staten. En zeker voor de, de hoge inkomens voor, voor de miljonairs, miljardairs in Amerika is het in, in belang... Onder, onder Bush zijn er gewoon belachelijke belastingverlagingen ingevoerd. Bush is twee oorlogen begonnen en heeft de belastingen verlaagd tegelijkertijd. Tegelijk. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis. Maar we zitten dus dat... hier... Ik begrijp het verschil met Europa heel goed, meneer Kelman. Maar we zitten hier toch wel met eenzelfde soort probleem. Een enorme schuldenberg, een gigantisch financieringstekort... dat moet worden gedicht. Ik zou zeggen, alle beetjes helpen, ook hier. Ja, nee, dat is waar, alle beetjes helpen, maar... Nogmaals, over het geheel genomen in Europa betalen we veel meer belasting dan in Amerika. We moeten wel zorgen eh, dat Europa niet te zwaar belast wordt, zoals dat in het verleden ook gebeurd is. Eh, waardoor de, de, de concurrentiepositie van, van Europa ook aangetast kan worden. Dus u zou... het, wordt, het, het, ondernemers, het ondernemersklimaat, er moet een goede balans zijn tussen uh, privaat en, en de collectieve sector. En we moeten niet nu de belasting in Europa uh, significant gaan verhogen. Dus u zou eerder zeggen, belasting voor miljonairs moet omlaag? Nee, dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar dat soort maatregelen... In, in het algemeen, over het geheel genomen in Europa... ook in Nederland... betalen mensen, uh, ook vermogende mensen... die betalen behoorlijk wat belasting. En uh, dat is niet te vergelijken met de Verenigde Staten. Henning van der Most, we hoorden de correspondent in Parijs... Ron Linker net zeggen... Nou, er zijn ook in Frankrijk wel veel mensen die waarschuwen... voor uh, dat soort belastingmaatregelen. Ja, het leidt alleen maar tot kapitaalvlucht. U zei het al, ook veel Nederlandse oh, rijken... Nee, nee, ik vind het ook... De ik vind het ook een goede. Iets voor, nou, voor de werkende man die, die, die twee, drie 3.000 euro uh, salaris heeft in de maand. Ik denk dat het wel goed is dat de zeggen dat wij ook voor die mensen goed afkomen. Want die hebben onder deze, straks in deze crisis enorm te lijden, natuurlijk. En die hebben er erger onder te lijden dan de miljonairs, denkt u? Ja, ik bedoel. Kijk, ik bedoel, natuurlijk hebben wij ook mensen. Wij moeten ook enorm inleveren. Maar ik bedoel. Uh, Lang niet zo erg als die mensen, vind ik. Als ik u allebei nog tot slot mag vragen. Euh, doe één oproep aan Mark Rutte en Jan Kees de Jager. Welke maatregel zou u dan het liefst ingevoerd zien om nou ja, die kloof te dichten? Meneer Van der Mos? Nou, wat Harry die mens gezegd heeft van die kinderbijslagen, met een groot inkomen en de AOW. Euh, mensen die echt heel goed verdienen de AOW afschaffen. En meneer Kelman? Nou, vooral het, het ondernemersklimaat in Nederland blijven stimuleren. Dat is het ja, allerbelangrijkste. Dus Want als het ondernemen doorgaat en als er nieuwe ondernemers bijkomen en groeien, dan groeit de economie en dan verdienen we allemaal meer. Ik dank jullie beiden voor deze discussie. Henny van der Most en Henk Kelman. Graag gedaan. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, go the horns in the cars in the street.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 Lieflijke muziek uit Hawaii van Simone White. Biep, biep, biep, biep. De nieuwe kerk in Amsterdam heeft tot en met 2 oktober een nieuwe kerkmeester. En het is couturier Mart Visser. Goedenavond. Goedenavond. Is het een grote eer? Ja, vind ik wel. Ja, ja. ja mooi gevoel. Welk gevoel geeft het kerkmeester van de Nieuwe Kerk in Amsterdam zin? Ik realiseerde mij eergisteren dat ik in 1987 als jonge modestudent daar zat... te kijken naar een show van Frank Govers, Max Heimans, Frans Molenaar. In de, de kerk? Groot, in, die, in die kerk, 25 jaar geleden. En nu 25 jaar verder nodig ik al deze mensen uit... in een soort overzicht van wat er aan cultuur in Nederland is. Dus dat maakt opeens van de week het hele kringetje mooi rond. Wist u eigenlijk wat voor functie het was, kerkmeester van de nieuwe kerk? Ik heb uh, vorig jaar in de kerk, heb ik uh, in de nieuwe kerk uh, kleine koning gezien en die had uh, een kunstenaar en die had de vloer acht meter omhoog gebracht door een stellage, waardoor je dus vanuit een hele andere hoek de kerk kon bekijken. En toen ik dat ook zag, dacht ik van, wat moet ik in vrede dus gaan doen. Dus ik heb het gewoon eigenlijk teruggebracht op een a 4 en is dus uitgeschreven wat mijn eigen vak is wat dat inhoudt en wat ik ermee zou willen doen. En dat vonden ze gelijk een heel erg leuk concept. Het is wel raar, hè? toch een beetje veredelde modeshow in zo'n kerk. Nou, dat is het niet, hoor. Ik heb er echt een installatie van gemaakt. Ook niet een tentoonstelling of zo. Het is niet educatief. Ik heb eigenlijk de kerk gebruikt als een hele mooie etalage... om het uh, klapstuk van iedere show, de bruidsjurk van iedere ontwerper... daar grote etaleren, dus er staan totaal uh, 30 uh, hele bijzondere bruidsjurken. En waarom juist bruidsjurken en niet mode in zijn algemeenheid? Omdat ik. De kerk is natuurlijk heel snel geassocieerd met of een stuk religie, of je trouwt erin. Of, en ik vond met name dat, naast, dat laatste vond ik het leuker gegeven. En uh, op die manier dacht ik. Ja, het hele verhaal over Maxima en Alexander in de kerk. De traan. De traan. Nou, de traan heb ik dit keer weggelaten. Maar uh, ik dacht, als ik dan dicht bij mijn vak blijf... Uh, wat vind ik dan het mooiste daar neer te zetten? Dan dacht ik, dan wordt het de bruid. He heeft dat wel een rol gespeeld, Ook dat huwelijk? Van... He heeft u zitten kijken, zitten zwemelen? Volgens mij hebben 16 miljoen Nederlanders daar naar zitten kijken die dag. Maar, maar u ook? Ja, ik ook. Ja, natuurlijk. En ook uh, dat stukje van die traan moest ik helaas missen... omdat ik die dag nog andere dingen te doen had. Maar dat zag ik pas later terug. En ja, dat, dat, dat ontroert natuurlijk. is gewoon mooi. Ja. En had u meteen een mening over haar trouwjurk? Die was fantastisch. Waarom? Goed uh, in hoofdletters was Valentino. Erg mooi gedaan. U zei het al, Frank Govers, Max Heijmans... Nou, dat zijn de grote inderdaad in die wereld. Maar zijn ze allemaal bruidsjurken? Ja, en zo een aantal installaties. Ik heb uh, een ode willen brengen aan de Nederlandse Oude Couture. En dat wil zeggen, uh, dus uit het verleden, wat de namen die u net noemt. Maar ook uit het heden, dat ben ik onder andere zelf. Ook een uh, Percy Iraskin die, uh, uh, die helaas is overleden Vallen, drie jaar ja. geleden. Uh, maar ook Jan Terminio, Klaes uh, Iversen. En ook een nieuwe generatie. Uh, mensen als uh, Pauline van Dongen, uh, Leonie Smelt en Anne de Grijf. En ik heb ook een aantal kunstenaars uitgenodigd. Waaronder Joost Berends. Die trouwde in een, een bruidsjurk van mij 13 jaar geleden. Yeah. En die heeft ze helemaal ter plekke hier in de kerk. Helemaal ingesmeerd met stijfsel en met cement. En die heeft ze voor het graf van Willem de Zwijger heel hoog in cement de lucht ingehezen. Dus die staat daar prachtig. En waarom alleen de jurken? Waarom niet de kostuums van de bruidegoms? Mm, ik doe zelf. Ik, ik ontwerp alleen zelf voor vrouwen. En uh, ja, weet je, kijk, die bruidegom. Ik vind dat toch wat minder interessant. Waarom? die doen toch ook hun best? Die doen inderdaad hun best, maar iedereen kijkt toch naar de bruid. En, en de pakken waarin homohuwelijken worden gesloten, ook, ook overgeslagen? Oh, die, die kant moest het opgaan. <laughs> nee, nee, ik ben zelf ook getrouwd met mijn partner... en dat was gewoon een keurig grijs pak. Dus dat was een, precies wat ik zeg, heerlijk saai. Is het... Uh eigenlijk wel iets voor Nederland, echt mooie bruidsjurk. Ik associeer het gewoon met uh, Latijns-Amerika of, of de Mediterrane landen... maar eigenlijk helemaal niet met Nederland. Ja, maar natuurlijk wel. Ik doe zo ontzettend veel bruidsjurken. En mijn collega's ook. Uh, iedereen trouwt. Het tegenwoordig helemaal. En dit soort, uh, dit soort crisisjaren waar de mensen worden alleen maar... gaan weer terug naar de kerk, weer meer religie en alles in de huiselijke sfeer. Nee hoor, ik... Uh, er wordt goed en groots getrouwd in Nederland. En bestaat er iets als een typisch Nederlandse stijl in bruidsjurk, of dat niet? Nee, dat bestaat niet. Nee. Daarom is het leuke aan deze, uh, aan deze installatie dat je zowel ont ontwerpers met een eigen handschrift en een eigen signatuur ziet. Waardoor je dus wel kan zien wat wij als Nederlandse ontwerpers uh, kunnen. Wordt er echt werk van gemaakt bij huwelijken? Een bruidsjurk. Die vraag kreeg ik toevallig van de week ook. En als ik, het, ik heb zo over na zitten denken. Het is of heel groot, drie dagen uitgepakt met megatenten in de tuin van de ouders. Of op een hele bijzondere occasie, Of het is heel klein en met de blote voetjes op het strand in de Seychellen. Dus het is een beetje het uiterste. Fiji-eilanden zijn er ook erg in, geloof ik. Erg in. Lang vliegen. In sommige kringen. En, uh, u zei al, Nederlanders hebben best... Tenminste, mijn vooroordelen kloppen niet dat Nederlanders geen smaak hebben. Maar uh, zit er zitten nog een soort historische ontwikkeling in... in de Nederlandse bruidsjurk. Ja, ik heb bijvoorbeeld een, een Max Heijman staan uit 1989... Uh, uh, maar ook een Ed Vos uit 1964... en een Dick Holthaus uit 1963... En dat heb ik ook een prachtig door elkaar gezet. Dus je ziet een uh, jurk waar uh, anderhalf maand geleden Renate Verbaan introuwde van Kees Iversen. En daarnaast staat een hele oude Max Heijmans. Maar het is wel eenzelfde gevoel. En dat vond ik het leuk om het op die manier ook echt te etaleren in, uh, in deze expositie. Wat is dat gevoel, zeg eens? Allemaal um, een, een ontzettende waardering voor het vak. Het ambacht hoog houden, een... een een eigen handschrift neerzetten. Maar ja, wel gewoon volgens de regels van het lijf en het lichaam. Die lijn moet je ten alle tijde volgen. Wie is de doelgroep? Wie, wie, wie gaan de tentoonstellingen het meest bezoeken, denkt u? En gokt u meer op de vrouwen als bezoekers of de mannen? Mm. Nou, het mag voor mij een leuke mix zijn, hoor. Dat is bij mijn shows. Het is dus ook 50% man, 50% vrouw. Dus uh, iedereen van harte welkom. Ik wens u ontzettend veel succes Dankjewel. als kerkmeester. En bedankt voor het gesprek, Mart Visser. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Nou, nu hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Dit was Muammar Kadhafi op een Libisch radiostation... over de wandeling die hij in vermomming had gemaakt door Tripoli. En niemand herkende hem. Alberto Stegman en de coverjournalist bij SBS6. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe denk je dat hij dit heeft aangepakt, Kadhafi? Nou, ik denk in elk geval dat hij zich uh, uh, zo, onop, of zo, opvallend, uh, zo onopvallend mogelijk uh, uh, uh, heeft verkleed. Dat klinkt opvallend, maar, of raar misschien. Maar ik denk als je zo als je in de cover wilt zijn... dat je niet een hele rare baard uh, op moet doen of, uh, of een heel gek hoedje. Maar ik denk dat hij met name iets aan zijn haar heeft gedaan. Dat zal hij bijvoorbeeld een sjaal omheen hebben gedaan. En opgaan in de menigte. En ik geloof echt dat dat kan. Maar, maar niet in een boerka of zo. Geen gekke dingen. Nee, dat denk ik niet, want dan, dan gaat iedereen naar je kijken en dan valt het op. En hij zal, denk ik, ook niet veel gepraat hebben, want zijn stem kan hem natuurlijk ook verraden. Jijzelf hebt dat uh, meerdere malen gedaan: de cover in vermomming ergens langs gaan. Uh, je moet op je kleding letten, het moet niet te gek zijn, dus? Nee, en, en wat ik altijd het belangrijkste vind, is dat je, je moet geloven in je eigen vermomming hoe slecht hij soms ook is. Um, uh, als je raar gaat kijken, om je heen gaat kijken... alsof iedereen zeg maar, jou doorheeft, dan valt het al heel snel op. Um, ik vraag me overigens wel af of hij echt daar in Libië... door die straten heeft gelopen. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Vooral omdat iedereen hem zoekt. Um, maar maar, maar um, uh, ik denk als je echt uh, opgaat in de menigte, dat het, dat het eventueel mogelijk is. Maar ik kan, kan ook vanuit het buitenland gewoon een bandje naar de radio hebben gestuurd, dat hij die wandeling heeft gemaakt natuurlijk. En die kans, achte ik, inderdaad, uh, inderdaad wat groter, ja. Wat kan je verraden? Waar heb jij zelf altijd uh, ja, op gelet, van doe dit niet Alberto? Nou, wat, wat heel erg uh, lastig is, dat is dat op het moment dat je met anderen het doet... dat mensen die om je heen staan, vaak het, uh, zich het meest opvallend gedragen. Dus die gaan uh, de boel in de gaten houden, kijken om zich heen. Je kent zo wel de beveiligers met de woordjes uh, in. Die maken dat jij, de, dat jij dan vervolgens door de mand valt. Um, maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel... Uh, waardoor je door de mand kunt vallen. Op het moment dat je een pruik hebt en, je, en mensen kijken naar je pruik... dan heb je zelf het gevoel van... hé, hey, uh, ze denken dat ik nu iemand anders ben. Um, maar dat is vaak niet zo. Want uh, uh, mensen hebben echt... nou ja, uh, in echte verreweg de meeste gevallen niet door... dat je hem in de koffers speelt. En dat komt omdat niemand zich kan bedenken... dat jij je uh, iemand, iemand anders voordoet dan je daadwerkelijk bent. En hoe lang kan je het volhouden... Nou ja, ik heb dat wel eens een, een half jaar uh, volgehouden. Dus dat maar, kan Gaddafi uh, ook nog een half jaar. Nou uh, ja, dat lukt mij nu ook niet meer, omdat ik uh, wat bekender ben geworden. En het zal hem zeker niet lukken. Ik denk dat hij bij, uh, op het moment dat hij zich uh, zijn mond opentrekt, dat het fout gaat. Dank voor deze instructies voor koffer. <lacht> <lacht> Gra Alberto Stegeman van SBS6. Dit was het over op deze woensdag. Morgen zit hier Chris Keijne. Straks is Casaluna er bij de NCRV. Met een gesprek met de Israëlisch-Nederlandse theatermaker Ile den Boer. Ja, hij won eerder dit jaar de Charlotte Keuler Theaterprijs. En uh, ik denk dat Kaddafi gewoon op het strand van Seerte zit. In die Nederlandse helikopter. Ik wens u een goede nacht.